1 uur door meegens met het NOS-journaal. In een kassencomplex in Blijswijk heeft aan het eind van de avond... een grote uitslaande brand gewoed. Daarbij raakte niemand gewond. Een groot afdekdoek dat in de kassen is gespannen had vlam gevat. Het vuur verspreidde zich daarna razendsnel. De brandweer kon voorkomen dat het vuur in Blijswijk oversloeg... naar een kantoorpand ernaast. Vanwege de vele rook gold op de A12 wel een tijdje een snelheidsbeperking. In Georgië claimen zowel de regeringspartij als de oppositie... de overwinning in de parlementsverkiezingen. Volgens ExitPol staat de oppositiepartij van miljardair Ivanishvili op een lichte voorsprong. Hij denkt dat zijn partij Georgische Droom op 100 van de 150 zetels gaat uitkomen. President Saakashvili denkt juist dat zijn partij de grootste wordt. Aanhangers van beide partijen vieren feest. Voor de kust van Hongkong zijn bij een botsing tussen een veerboot en een sleeboot zeker acht mensen omgekomen. Worden ook passagiers vermist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 is erg tevreden over de compositie met een 77-koppig orkest. Het lied komt vrijdag uit. De producenten van de film hebben die dag uitgeroepen tot wereldwijde Bonddag... omdat het dan 50 jaar geleden is dat de eerste James Bond film uitkwam, Dr. No. Het weer vannacht bewolkt en in een groot deel van het land lichte regen. Overdag bewolkt en buien. Het wordt ongeveer 18 graden. Woensdag veel regen en ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. In gesprek met Lotte van den Berg. Ook dit tweede uur. Theatermaakster, een hele bijzondere in Nederland. Ze had muziek meegenomen. Tauberbach, waarop gereageerd wordt via onze e-mail... Um, mensen vragen wat dat dan is. Nou, Dat wist Lotte eigenlijk zelf ook niet, maar inmiddels zijn we zelf gaan speuren. We uh, zijn er wel achter. Het is iemand in Duitsland die dat inderdaad doet. Um, en nog steeds doet. En wij zullen alle informatie op onze Facebookpagina zetten. Dus dan moet u maar even daar kijken. En anders moet u gewoon even blijven e-mailen. dan geven we natuurlijk ook antwoord. Um, Lotte van den Berg. Dochter van Jozef van den Berg. Ja. Poppenspeler. Geweldige poppenspeler die in zijn eentje een zaal van duizend man kon betoveren met zijn verhalen. Ja, hij wilde zelf nooit poppenspeler genoemd worden, denk ik. Want? Acteur. Acteur. Ja, ja, hij was, hij stond inderdaad voor hele grote zalen in zijn eentje op het podium. En er waren altijd wat kleine poppen, handpoppen. Ja. Maar er was nooit een poppenkast. Of zo. Nee, nee, precies. Ja, poppenspeler, dat, is, dat, dat roept die verkeerde associatie op. Dat ja, die... daar had hij in ieder geval altijd ja. een soort haat verhouding uh, ja. mee. Ja. Ging jij veel mee met hem? Zad je ja. in de coulis, was je zo'n dochter die in de coulissen zat? Ja, in mijn herinnering in ieder geval wel. Ik ging natuurlijk vaak ook waarschijnlijk niet mee. <lacht> <lacht> nee, maar ik, ik heb het theater wel vanuit de coulissen leren kennen. Heeft je dat ook eigenlijk gewezen gevoed... Om, om te worden wat je nu geworden bent? Ja, waarschijnlijk wel. Alhoewel het wel grappig is dat hij toen veel in de grote zalen speelde. En ik, vooral ook die trekkerwanden en de geur van de doeken... En daar allemaal herinneringen aan heb. Maar zelf eigenlijk zelden in die grote zaal speel. Mm -hmm. um, maar en toen ik nog jonger was... <coughs> reisden we nog rond met een tent. Ze dus hadden een tent die volgens mij nu op de parade staat. Het festival, het ja. reizend festival. En, uh, en dan, uh, dan stonden we... Daar ging het hele gezin mee. Ja, maar ja, toen was ik er nog alleen en later mijn zusje. Dus het gezin was nog niet heel groot, maar wij gingen, we gingen mee. Ja. Dan we, stonden we op de Dam een week of uh, naast de Martini door in Groningen. Of, daar zijn ook nog allemaal foto's van. En, uh, heb jij nog herinneringen daarvan ook? Uh, nee, daar heb ik herinneringen via de foto's. Ja. Dat weet je niet zelf meer hoe dat was? Nee, nee. niet bewust maar wel in de coulissen rondhangen en je vader zien spelen. Wat, wat was dat voor jou? Weet je dat, weet je dat nog wel? Want dat, is, dat, dat heb je wel tot nou ja, jaren meegemaakt. Ja, ja, het ging ook heel erg over uh, in de pauze dan weten... waar de artiestenfoyer was en de andere foyer... en dan heen en weer rennen door dat hele grote gebouw... en dan alle trappen weten en de liften weten. En, dus het ging niet alleen over de voorstelling. Nee. Het ging ook over alles eromheen ja. en voor in de vrachtwagen mee... Naar België. En dus ik heb eigenlijk vooral heel veel herinneringen van backstage en, en wat er omheen was. Ja, ja. En voorstellingen heb ik ook gezien. Jozef speelde vaak, en dat, is, ja, dat zouden we nu ook weer eens moeten doen, maar in één decor, zowel een volwassen voorstelling als een kindervoorstelling. Of hij noemde dat een familievoorstellingen. Dus daar kon iedereen naartoe. En dan, dan, ja, dan had hij dus, weet ik veel, in Schouwburg Amsterdam of in Rotterdam één decor. En daar kon hij dan smiddags voor, uh, voor de familie spelen. Ja. En s'avonds, zij uh, hmm. dus speelde 200 voorstellingen per jaar. Heel veel. Wat best uh, heel veel is. <laughs> ja. In zijn eentje altijd? In zijn eentje altijd, met een aantal technici ja. op pad. Ja. Geprezen theatermaker, acteur, verhalenverteller. Hele bijzondere theatermaker dan gaat er op een gegeven moment iets mis, zou je kunnen zeggen, in zijn leven. Ja, voor de buitenstaanders was het alsof hij van de een op de andere dag... Jozef van den Berg zich terugtrok uit het theater. Ja. Kluizenaar de... werd in een soort hutje in een tuin ergens in de Rijnen. En, en hè? Dit, ja. dit kan niet. Wat is jij ge... zegt ook, er gaat iets mis. Maar nou ja, dat, dat zal ik... Jozef natuurlijk nee. nooit. <laughs> Absoluut, er ging iets nee, heel maar goed. Maar ik zeg het als... <laughs> <laughs> ja. Voor mij, voor, voor velen, was dat... Was ja. het, het, het is bizar. Wat ja. is er gebeurd? Ja. ja, heel simpel gezegd zou je kunnen zeggen. Mijn stoel kraakt. Maar daar heeft waarschijnlijk nee. niemand last van. Dat is nee. misschien ook wel gezellig. Dat nee, is ook wel goed. Um, zou je kunnen zeggen: ja, Hij heeft zich bekeerd. Hij heeft God gevonden. God heeft hem gevonden. Ze hebben elkaar gevonden. Um, ik weet niet hoe je dat soort dingen moet zeggen. Maar. Het begon, Ik weet niet wanneer het begonnen is. Hij was in zijn voorstellingen uh, altijd de jonge man. Zo noemde hij zichzelf. En de jonge man was op zoek. Op zoek naar zichzelf, op zoek naar de kern, op zoek naar zingeving, op zoek naar iets heel kleins of iets heel groots. Dat was, dat was altijd heel abstract of zo. Dat, had niet, dat ging niet over God. Maar het was toch altijd op de een of andere manier. Ja, wel een, een spiritueel zoeken. Onvervuld zijn. Ja, en dat, en dat verwoorde hij zo... dat hij daar ongelooflijk veel mensen op mee aansprak. Heel veel mensen daar ook diep door geraakt werden. Zonder dat het religieus werd. Of hm. afstoten, of ketsten. Of... Uh, maar hij was in zijn voorstellingen op zoek... en ook in het leven was hij altijd op zoek. Uh, en, en, en nog onvervuld. En toen gebeurde het dat zijn broer heel erg ziek werd, Aloui. Hij had een hersentumor. En het was duidelijk dat hij ging sterven. En ik, Jozef ja, vond, vond dat ongelooflijk moeilijk. En dat is het natuurlijk ook. En, um, en dit zijn mijn woorden. Hij zou het zelf niet zo vertellen misschien. Maar toen heeft hij een voorstelling gemaakt... waarin hij eigenlijk probeerde een antwoord te geven... Ja. Waarin hij zijn broer gerust wilde stellen, zichzelf gerust wilde stellen. En iedereen misschien wel mm. <laughs> gerust wilde stellen over de dood. Die hij plots als een heel ja, beangstigend, beangstigende werkelijkheid of zo op zich af zag komen. En, um, en die voorstelling, die noemde hij genoeg gewacht. En dat was dan voor de theaterkenners onder ons: was dat een, een antwoord op Wachten op Godot? Het, het beroemde, beroemde stuk van Beckett. Ja. <laughs> en hij dacht: We hebben genoeg gewacht. <laughs> Want Godot kwam nooit. Nee, maar die gaat nu wel komen. Godot was eigenlijk een soort antigod die niet kwam. En hij maakte de voorstelling: Genoeg gewacht. En dan kwam God. Ja, maar dat kon natuurlijk niet. Dus hij heeft die voorstelling. Dat, dat, kon, het, dat, dat kon natuurlijk nee. niet. God kan niet op toneel komen. Dat kan niet. <laughs> Lex. Oh. Dat gaat niet. Nee, dat was. Hij heeft die voorstelling 80 keer gespeeld. En 80 keer anders. Dus dat was, dat was een waanzinnige, ongelooflijke, verwarrende zoektocht. Waarin hij dus steeds s'avonds dan weer een nieuw antwoord op de planken moest zetten. Dus hij was niet alleen met zichzelf in de war, maar hij wilde. Hij, ging dat ook voortdurend met iedereen delen die kwam kijken. En dat, ja, dat was ongelooflijk intens en dat duurde dus best lang. En dat heeft heel veel... Nou, op een gegeven moment... Uh, ik, dat weet ik nog goed. Toen zei hij ochtends, ik stop ermee. Jij was vijftien? Ja, aan het ontbijt. En hij zou s'avonds in Antwerpen spelen. Ik stop ermee. Ja. En toen is hij s'avonds 900 man in de singel op het podium gaan staan. Toen had hij vlak voordat hij het doek open zou gaan... de Bijbel opengeslagen en een bepaalde passage gelezen. En had zich voorgenomen wat daar staat, dat ga ik doen. Ik weet niet precies wat daar stond... maar er stond zoiets als volg mij en stop met wat je doet. En dat heeft hij gedaan. Dus het doek ging open. Hij heeft tegen de mensen gezegd, goedenavond, fijn dat u er bent. Ik speel niet meer. U kunt naar huis gaan. U kunt uw geld terugkrijgen bij de kassa. En <lacht> daar is een geluidsfragment van. Echt waar? Dat hadden we nu moeten hebben. Ach, ja. Dat is echt ongelooflijk prachtig. Ik heb een voorstelling gemaakt wat met dat fragment begon. Ooit weer, maar dat is een ander verhaal. Mensen gaan lachen, ze geloven het natuurlijk niet. Nee. En dan zegt hij, ja, dat is nu precies waarom ik stop. Want ik zoek de werkelijkheid. En die kan ik hier niet vinden, want u gelooft mij niet. En dat duurt best lang. En dan zegt hij, ik ga nu echt, ik ga... En dan hoor je zo weer een paar voetstappen op dat geluidsfragment. En Dan komt hij toch nog terug om iets te zeggen. Ach. En uiteindelijk gaat hij. En... Ja, dat podium, het theater, was voor hem heel belangrijk. Maar hij voelde ook dat hij daar... Ja, dat hij daar niet God kon gaan verkondigen. Dat dat niet de juiste plek was. Omdat het toch een alsof is. Omdat het toch een plek is. Uh... Ja. En ik denk ook omdat het... Je praat in je eentje als een soort superster met 900 mensen... die je niet echt in de ogen kan kijken. Dus er was ook een verlangen naar een gewoon intiem direct contact. Ja. Hè, zoals wij hier nu zitten. Uh, en dat heeft hij nu dus. Hij heeft zich teruggetrokken. Want hij... Hij, hij, Zat hij dan de volgende ochtend weer aan het ontbijt? Dan? Ja, dat, dat, is, wel, ja dat is nog best heel lang doorgegaan... Ja, ja. voordat hij echt wist wat hij wilde ja. gaan doen. En toen is hij ook in kloosters naar kloosters toegegaan. Er is bij Griekenland op Atos zijn ja. allemaal. Dus heeft hij een tijd gezeten en dan kwam hij weer terug. En dan had hij steeds een hele lange baard. En dan zeiden wij zijn dochters, die baard moet eraf. En dan ging die baard er weer af. En dan ging hij naar Engeland. En dan kwam hij weer terug met een hele lange baard. Nou <laughs> ja, zo gaat dat dan. En uiteindelijk is hij... En uiteindelijk is die, heeft hij gezegd op een, op een middag... wij waren buiten in de tuin, zei hij, ik ga. En toen had hij uh, een kist bij zich met spullen. En toen is hij weggelopen. Met die kist achter zich aantrekkend is die gaan zwerven. Toen is hij niet heel ver gekomen. <lacht> Toen is hij 15 kilometer verderop in de Rijn, je zei het al, gestrand. En daar uh, in het fietsenhok gaan wonen. En uh, dit is een beetje een vereenvoudigde versie. Ja, dat begrijp te ik wel. Ja. En, uh, het is al een verhaal geworden. Ja, eigenlijk. Het is een verhaal geworden, ja. ja. Toen is hij dus in het fietshoek gaan, gaan zitten. En, um... ja, en, en nu zit hij niet meer in het fietshoek, want daar mocht hij niet blijven. Want stel je voor dat we allemaal in een fietshoek gaan wonen. Dat kan natuurlijk niet. En nu heeft hij een klein hutje gebouwd uh, in de tuin van, uh, van mensen daar in het dorp... Daar woont hij al twintig jaar. Bezoek je hem vaak? Ik was gisteren nog bij hem. Ja? <laughs> ik bezoek hem niet vaak. Het liefst één keer in de maand. Maar vaak één hm. keer in de twee maanden. En als ik ga, ga ik het liefst lang. Um, ja, wij zien elkaar heel graag. Hm. Dat heeft natuurlijk wel tijd nodig gehad. Ja. Um, want hij heeft... Niet alleen het theater verlaten, maar ook zijn gezin. Uh, dus daar is van alles te overwinnen. Maar ik voelde als dochter toen... Ja, ik had het op de een of andere manier heel erg nodig... dat hij mijn vader was en dat hij niet gek was. Dat hij niet gek was? Ja, want dat zeiden heel veel mensen, dat ja. hij gek was. En ik heb daar best wel hard mijn best voor gedaan. <laughs> Om ja, op mijn eigen manier, op mijn Zo. manier... Een, een, een relatie met hem ja. op te bouwen opnieuw eigenlijk. Dat is wel precies wat er dan dus in Pleinvrees... ook een soort dubbelzinnigheid is, die dus heel erg ja, uh, ongelooflijk geladen is voor jou, begrijp ik nu. Als het daarover gaat. Want je kan naar die man kijken die speelt als een gek. Maar die ook de waarheid in pacht heeft. Ja. Tegelijkertijd. Nou ja, je kan... Zo als je flarden hoort van iemand op straat... kan je zeggen, nou, die is waanzinnig. Maar zoals nu, je kan naar hem luisteren met die telefoon... en dan hoor je wat hij zegt. En dan denk je, daar ben ik het best ja, wel mee eens. Precies, ja, precies. Ja, ja. Maar dus, dat gaat voor jou tegenover je vader ook ja Ja, nou, er zijn nu niet meer zoveel mensen die zeggen dat hij gek is. Eigenlijk... Je hebt niet gevocht, meer, je ja. maar hij is daar nu al twintig jaar en is een ontzettend stabiel, ja. gezonde man. Dus er, snap je? Hij, hij, hij leeft heeft, nu als kluizenaar of als een soort monnik, Hij leeft eigenlijk als een, als een monnik, ja, ja, heel rustig het leven waar hij echt voor gekozen heeft. En is heel gelukkig, ontzettend gezond, dag en nacht buiten. Dat is heel bijzonder. Heb je je verraden gevoeld door je vader toen hij wegliep met die kist uit jullie gezin? Toen niet, later wel een keer. Later wel. Want toen... Ja, er zijn wel momenten geweest. Ja. ja. Omdat die natuurlijk zo... Het is heel ingewikkeld. Voor mijn moeder bijvoorbeeld ook. Dat ja. iemand dus... Zijn geliefde verlaat. Zijn kinderen verlaat. Voor God. Of zo. Dat, en, en om verraden te worden door God. Is best wel heel lastig. Ja. <laughs> Daar kan je niet tegen op. Of zo. Ja. Het is natuurlijk, als je dit hoort... en we hebben net over jouw theaterwerk gesproken... en nu dit verhaal... dan is het... dan is het natuurlijk... alle vragen liggen dan op de loer. Het feit dat je dan uiteindelijk toch theater gaat maken. En de verhalen die je net vertelde over... je verbonden willen voelen met dat vooral. Je verbonden willen voelen met mensen. Terwijl je, je vader... in zijn geloof heeft zich volledig teruggetrokken uit de wereld. Mm -hmm. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Hoe zie je dat? Is dat, is dat toch. Ja? Hij heeft zich niet teruggetrokken uit nou ja. de wereld, want hij woont. Hij heeft zich wel teruggetrokken uit het theater. En hij is al twintig jaar het dorp niet uitgekomen. Maar hij is wel in dat dorp en je kan altijd naar hem toe. Hm. Dus er komen voortdurend mensen naar hem toe. Nou ja. Hij is eigenlijk bijna de hele tijd in gesprek met mensen die met ik veel op de scooter vanuit Nijmegen, of op de fiets, of met de auto... of met de trein en de bus, naar hem komen... omdat ze graag met hem willen spreken. Maar dat is dan, dan inderdaad één op één, eigenlijk in de intimiteit ja. Ja. van zijn hut. Ja. En, en, uh, en, nou ja, en als je ook ziet wat voor rol hij heeft in het dorp. Uh, ja, hij heeft dat is, dat is wel... Ja, hij is wel in de wereld, ja. maar in een, in een klein stukje. Hij heeft zich op ja, de okay. een of andere manier beschermd, ja. denk ik. Maar ja, als je zegt, hij is, hij is in het dorp, hij maakt deel uit van die gemeenschap. Ja. Dan, ja. Bedoel, dan, dan, dan, dan komt het dichtbij wat jij, waar, waar, waar, waar, waar wij eerder over spraken. Hè? Ja, in wezen wel. Hij, hij zorgt, weet ik veel, als mensen op vakantie zijn voor de hond. Nou of ja. de, de, de sleutel, haal die maar bij Jozef. Of. Ja. Mensen die terugkomen van de disco, die dan s'nachts nog even bij hem iets gaan drinken of zo. Ja, hij is wel echt deel van die gemeenschap. Ja. Oké, okay, dus dat, dat is, staat niet zo haaks op elkaar als je zou denken, misschien in eerste instantie jouw verlangen om. om nou ja, waar, je mee, waar je mee begon eigenlijk, om, om, om bijna uit te stromen in de wereld. <laughs> nee, maar dat, daar dat, waar ja. je over vertelde, ja. de, de brug in Luik. Ja. Um, het feit dat je in een, in een, in een ik zit opgesloten. Ja. Maar misschien, of raakt het misschien toch aan zijn. De keuze die hij gemaakt heeft. Nou ja, ik denk wel dat het feit dat hij zo... Um, ja, gepassioneerd bijna. Um, uh, gelooft. Dat... dat voor hem uh, het, het geloof in God uh, zo belangrijk is... Um, dat heeft mij natuurlijk ook wel beïnvloed. Ja. Ik heb heel lang gedacht van, ik moet dat dan ook geloven om hem... Om, om hem bij je te houden. Ja, en toen op een gegeven moment toen snapte ik dat dat niet hoefde. Ik hoefde alleen maar te geloven dat hij gelooft. Hm. Snap je? Dat je ja. dat niet betwijfelt. Ja. Dus dat ik zijn geloof voor hem serieus nam. En op waarde schatten. Maar um... het heeft je wel beïnvloed? Het heeft mij wel, wel beïnvloed. Ik, ik ben daar zelf ook wel zoekend naar. En soms wil ik dat ook juist niet. Omdat ik dus zie hoe radicaal dat iemand kan, kan vastpakken. Ja. Kan veranderen. Dus ik heb daar een soort weifelende verhouding mee. Met dat zoeken. Soms wil ik dat ook helemaal niet. Wat doe je dan? Um... Ja, dan ga ik op zich gewoon verder met de dingen. Ja. Soms voel ik in mij dat daar verlangen naar is om daar meer tijd aan te geven. Hm. Maar, denk jij dat er in jou ook iemand zit die, die keuze, diezelfde keuze zou kunnen maken als je vader? Ik denk het wel. Ja. Is het iets waar je bang voor bent? Ja, misschien wel, ja. Ja, misschien is het daarom wel. Dus, en daar zoek je naar... Uh, dat ik eigenlijk op dit moment met mijn werk... heel, heel radicaal kies juist voor in de wereld zijn. Ja. Voor op het plein zijn. Voor, ik ga ook de komende jaren... juist wil ik werk maken wat echt in de stad is... tussen de mensen is, met de mensen is. Hm. Wat, wat niet meer gaat over... kijk eens die bijzondere voorstelling... of kijk eens deze geweldige regisseur, maar wat gewoon iets is. Tussen uh, de mensen. Tussen de mensen, met de ja. mensen, door de, de mensen. In de samenleving. ja. En, en wat niet gaat over kunst of geweldig. of Snap je? Wat niet ja. naar zichzelf verwijst. Wat, ja. Maar wat naar die wereld verwijst. Heel, heel concreet op het Schouwburgplein. Daar zie je dat is een kreet waarmee Rotterdam zich afficheert. Want er is natuurlijk heel veel verbouwd. Je ziet dan in grote letters zag ik achter Marines omstaan op een van de, het is lichtschachten of zo. Hier bonkt het hart van Rotterdam. <lacht> Heb je dat, je de dat de gezien? Schouwburg. Nee, dat staat op de, op een van de lichtschachten op het Schouwburgplein. Dat was de, een van de decorstukken voor uh, die man in Pleinvrees. Ja ik heb dat niet gezien heb je dat niet gezien nee man met oh. gigantische koeienletters staat het, <laughs> het achter ik heb er andere dingen gezien hier bonkt het. en het is het hart van Rot het Geweldig. hart van rotterdam ja op dat, dat je dat nou niet gezien hebt ik heb dat niet gezien ik had er een foto van <laughs> moeten maken maar ik geloof het direct dat is echt hoor dat is even leuk geloof het, het direct ja, ja nee dus voor, bij mij is heel erg het verlangen om of ja ik ben dat aan het doen gewoon dingen maken ja. op straat zijn ik voel me dan ook Goed, ik heb, ik heb ook veel voorstellingen gemaakt... juist in de studio, in de mm. black box, zoals we dat dan noemen. Een soort, ja, dat is eigenlijk gewoon een, een plek zonder ramen, helemaal zwart geverfd. En dat is dan een theater. <lacht> uh, en dan heb je een idee en dan ga je daarheen met acteurs. Het klinkt alsof het dus een beetje de dood is. Of ja, groot, ja, ik vind het echt graf. heel raar. Ja, ja. Ja, ik snap het wel dat het ja. bestaat omdat ja. je je daar heel erg goed kan concentreren. En, en zo, hier ja. deze studio waar wij nu zitten is ook zo'n ruimte. Een radio, geluidsstudio. Ook al, al brandt open haard. Ja. We hebben ook wijn en nootjes. <lacht> maar toch, het is een geluidsstudio. Hij is ja. helemaal dicht. Afgesloten van de wereld. Ja. En als je dan als kunstenaar in zo'n ruimte iets gaat maken... dan ben je toch naar binnen aan het kijken. Ja. En dat heb ik ook gedaan. En dat is soms ook heel prachtig om dat te doen. Maar ik wil dat echt niet alleen maar doen. Nee. Dus op dit moment ja, kies ik ervoor om me juist heel direct te laten inspireren door alles wat om je heen is. En als je dan teruggaat naar Pleinvrees, dat is een voorstelling over iemand die zich uitspreekt. Uh, ja. is een ideaal ook eigenlijk. Om ja, en, hm. en als je dat gaat maken, dan kan je een idee hebben over hoe mensen daarop gaan reageren. Of je kan het idee hebben, we kijken niet meer naar elkaar. Of we hebben geen aandacht voor elkaar op straat. Als je dan op straat aan het werk gaat, dan zie je eigenlijk dat er heel veel gereageerd wordt. Ja. En dat er natuurlijk mensen zijn die doorlopen en niet luisteren. Maar er zijn ook heel veel mensen die wel luisteren en stoppen. En daar kom je alleen maar achter door het te gaan doen. Dus je eigen vooringenomenheden worden ook voortdurend onderuit ja. gehaald. En ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk ja. is. Was dat in New York ook zo trouwens? Je hebt op Times Square. Times Square. Dat da -da -da -da -da. Het dat hier bonkt het hart van New York. <laughs> Want dat vind ik wel lef hebben hoor, dat je dan daar gaat staan. Ja, ja, we waren maart was ik daar om locaties te bezoeken. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk de enige plek waar het. Snap je waar. Ja. Nou, ja, het is niet de enige plek. Er zijn heel veel plekken in New York. Maar grappig genoeg zijn er in New York geen echte pleinen hm. in Manhattan. Ook niet allemaal Occupyplein, meer, een Occupy plein pleintje. Het, ja, het zijn meer parken. Ja. ja, je hebt Liberty Union Square. Ik heb niet helemaal gelijk, maar toch, het is allemaal ook met veel groen. Ja. En ik heb bij een plein toch een plein wat asfalt steen. is. Ja. Steen. Grote <laughs> ruimte steen. <laughs> en, uh, en Times Square is ook geen plein, want het is een kruispunt. Ja. Het was geweldig om, om daar ja. te staan. Ja. Het is de hel van de afleiding. Ongelooflijk. Ben je er wel eens geweest? Nee. Je hebt dan dus Manhattan. En dan heb je al die wolkenkrabbers en hele hoge spiegelende kantoorgebouwen. En daar gaan twee straten kruisen elkaar. Uh, en um, al die gebouwen zijn behangen met bewegend beeld. Maar volledig. Dus je hebt gewoon een, een wolkenkrabber voor je gevoel... die helemaal een lichtreclame is. Hm. En dan allemaal... Dus je kijkt omhoog en je ziet 300 reclames tegelijk. En daar lopen dan 30.000 man per dag langs. Het is best bijzonder om dan deze voorstelling te schrijven. En dan daar één acteur tussen ja. te zetten... die de wereld iets toe fluistert en schreeuwt. Want dat is de ontwikkeling die hij doormaakt. Ja. Duw het wantrouwen weg, zegt hij volgens mij. Ja, duw het wantrouwen van je af. Eén van de laatste zinnen. Ja. Weet dat er van je gehouden wordt... Ja. Dat vind ik toch wel. Maar het is, hoe, hoe ontroerend is dat? Want daar zit natuurlijk eigenlijk ook je vader dan in. Toch? Ja. In die, in die, in die man die van Pleinvrees, die daar al die dingen zegt. Het is bijna een Jezus. Er zitten ja. messianistische dingen in. Ja. Predik de liefde. Uh, hè, uh, ja. Laat de kinderen. Nou ja, bij spreken. Laat de mensen of de kinderen tot mij komen. Ik heb het met Rob. Uh... Die de tekst heeft geschreven, daar wel ook over gehad. Ja. Er zit ook een tekst in. Um, eh, als er geen leermeesters meer zijn, als er niemand is die de ander wil volgen, hm. dan lopen we straks allemaal alleen door een ijskoude woestijn. Dat is ooit iets wat Jozef zei. Dus er zitten wel stiekem dingen van nee, hem in. Ja, ja. Dat, dat, of tenminste, over dat we, hij zei niet over die leermeesters, maar over hij zei dat wel. Er was een vriend van mij, Gijs, een jaar geleden. En die had zelfmoord gepleegd. En toen zei Jozef dat. Zo. Hij zei, ja, maar we lopen ook allemaal alleen en naakt door een ijskoude woestijn. Dus dat was zijn, zijn beeld van iedereen in zijn eentje met zijn eigen problemen kan nergens naartoe. Dat klinkt dan dus op Times Square. Ja, ja wat wel het mooie is... Van, als je zo'n voorstelling maakt... die maak je dan ook weer met andere mensen. Dus in Nederland maak ik hem met Marien. Marien Jongewaard. In, uh, in Amerika heb ik hem gemaakt met Donald Fleming. En dan gaat het ook weer over hun. Hm. Dus dan, dan spreek je ook weer... over hun vaders. En Marien zijn vader was uh, marktkoopman. Die, was, die verkocht vis op de markt. Dus dan heeft dat spreken in het openbaar weer een hele ja. andere lading. Ja. En uh, dus zo. Ja, alle vaders deden wel een beetje mee. <laughs> dat is geweldig. Het worden ze alleen maar rijker, pleinvrees, notabene. Uh, nog één ding. je vader. Jij was 15 toen je vader die, die, die keuze maakte, uh, be zich bekeerde, uh, zich, zich zijn eigen weg ging uit het theater weg. Jij bent later toch, ook omdat hij in dat theater niet vond wat hij dat gesprek dat hij zocht. Mm -hmm. Die zoektocht kon hij niet beëindigen in het theater. Nee. Wel in het geloof. Jij gaat dan toch dat theater in. <laughs> ja. Dat is toch. Dat was niet de bedoeling. Nee, ja precies. Nee. Dat was ook. Nee, dat snap nee. ik wel. Dat was echt niet de bedoeling. Ik dacht dat moet ik niet doen. Ja. Want dan wil ik mijn hele leven zo goed worden als hij en dan ja. ben ik gefrustreerd. Waarom ben je dat dan toch? Ja. Ik heb een poging gedaan, Lex. Ik ben het... toen gaan studeren in Amsterdam wat? en toen dacht wat? ik... Rechten, oh, Rechten. Verschrikkelijk. Ik dacht, Dat ja, moet mislukken. Maar dat was heel duidelijk inderdaad van, dat ik niet aan het doen was... wat ik graag wilde ja. doen. En uh, toen ben ik dus uh, rechten gaan studeren... en toen moest ik het wetboek kopen. Dat was 80 gulden. Dat was in de eerste week dat je je boeken moet kopen. En toen dacht ik dat boek wil ik niet hebben. En ik wil er ook geen 80 gulden aan geven... En toen ben ik gestopt. <laughs> en toen kon ik nog net soort van in die eerste weken kan je dan switchen. Ja. Dus toen ben ik wat dingen gaan bekijken. En toen was het bij theaterwetenschappen heel gezellig. Dus toen heb ik dat een paar jaar gestudeerd. Dat was nog een beetje een soort halve, mm -hmm. halve beweging. En toen was ik dat aan het doen. En toen merkte ik dat ik het geweldig vond om, om, om te maken en om daarmee bezig te zijn. Maar ik wilde het niet studeren. Ik wilde uiteindelijk niet beoordeeld worden op mijn essays... die ik dan schreef over wat ik maakte. En toen, uh, ja, toen ben ik dus toch ja. auditie genomen voor de regieopleiding. En ja, met gevolg, weet je wat ik nou zo mooi vind? Je begon, waar we mee begonnen vanavond was dat gevoel... dat je eigenlijk uit jezelf zou willen um, ja, ontsnappen, hè? Maar niet omdat het zo negatief is, maar omdat het zoiets moois is als je dat zou kunnen. Mm -hmm. Terwijl als je dat nu vertelt, dan, dan ben je, word je dus geconfronteerd met de absolute noodzaak om wel te volgen wie je bent. Ja. Dat, je helemaal, hè, dat, dat er iets heel echt geweldigs in zit in, in, in je bestemming vinden, juist. Ja, en goed naar jezelf luisteren. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja. Ja, dat, dat, zijn dat natuurlijk is voor een, iedereen een, een tegenstrijdige verlangens in die in één mens samenleven. Absoluut. Ja. Wat een verhaal, zeg, Lotte. Ja. Ik denk dat, het, dat we even wat muziek willen laten horen. Had jij ja. nog iets bij je eigenlijk? Nee, hè? Nog iets? Nee? Nou, er zit nog wel een liedje op die cd. Ja? Van Magnus, van Tom Barman. Oké. Okay. Dat is wel leuk. Hebben jullie nog... Hebben jullie nog uh... Welk, nummer Welk nummer is het op cd? Krijg ik doorgevraagd? Oh. oh, moeilijk. Ik denk de eerste. Oh. Zodat... <laughs> <laughs> Oké. <Okay. laughs> Kijken wat we horen jongens, wat we krijgen. Ja. Ja. Oké. Okay. better watch yourself when you look at me, zingt Tom Barman. En Dat is muziek die mijn gasten vannacht, Lotte van den Berg, theatermaakster, ook bij zich heeft. Dat is ook wel weer veel betekenend, hè? Ja. Kijken. Wat het betekent als je kijkt naar een ander. Maar vooral kijken naar jezelf. Um, Lotte, nog één. We hebben zometeen iemand die um, je vader kent. En ook, uh, dus die willen we ook graag even aan het woord laten. Nog één ding vind ik wel belangrijk. Wat je net tegen mij zei eigenlijk. Dat jouw vader voor jouzelf ook een bron van inspiratie is. Ja. Je zou kunnen zeggen, je hebt alleen maar met hem moeten worstelen van de, met de keuze die hij gemaakt heeft, maar zo is het al lang niet meer. Nee, zo is het al lang niet meer. Hij, dat is meer dan 20 jaar geleden, nu ja. 22 jaar geleden dat hij die beslissing nam. En ja, daarin is hij heel standvastig geweest. En het gaat heel goed met hem, hij is ontzettend gezond. Hij leeft heel veel buiten, ja, ontmoet heel veel mensen. Hm. En ik vind het heel fijn om naar hem toe te gaan... en ook daar een beetje de hele dag te zitten en een beetje te wandelen. En er is heel veel rust en tijd. Het is heel wel overwogen. Ja. Ja, voor mij is dat wel een... een hele, hele veilige plek eigenlijk. En, en het is inspirerend om iemand zo dichtbij je te hebben die zo radicaal durfde kiezen. Niet denkend aan... wat zullen andere mensen ervan denken? Of... Gewoon het echt doen. Hij kon ook niet anders. Maar hij heeft het wel gedaan en, en volgehouden. En, uh, ja. Ik, ik vind dat wel ook inspirerend. Kijk of dat ook voor andere mensen geldt. Ferdinand, nacht. Ja, goeiedag. Jij kent, uh, kent Jozef van den Berg. Nou, kennen is een heel erg groot woord. Want ik denk dat niemand hem echt kent. Maar in de eerste plaats wil ik even mijn respect uitspreken voor zijn dochter. Ja. Ik vind het wel een eer dat ik in de uitzending zit met haar. Ja. Maar het, het valt uit één in twee delen. In de eerste plaats waren wij, mijn familie, grote liefhebbers van <coughs> Jozef van den Berg... Als, als theatermaker. Ja, als, ja, de eerste voorstelling waar we naartoe gingen... Toen kwam hij op met een parapluje en een portemonnee. En we dachten van... Nou, zullen we zomaar weer weggaan. <lacht> Het gaat regenen. Ja. Ja. En, en hij, hij hing dat... Die, die, een, een, een, een paraplu die ik nooit zo wat geheten... Met een iforen, kromme handvat. Over zijn pols. En in zijn andere hand hij een portemonneetje met een soort... Zo'n rubbere portemonnee die je om geld in te, in te doen, ouderwets. Ja. En wij dachten, wat gebeurt hier nou? En toen zei hij opeens, zei hij. Uh, mevrouw Heks? <laughs> en, en die mevrouw Heks zei. Ja. <laughs> <coughs> en, en toen was de hele zaal. Maar nou, die twee woorden helemaal stil. Ja. En toen gebeurde iets. Nou, dat was de aanleiding dat wij hem. Um, Totdat hij naar de fietsen. Het fietsen onderkomen. Wat mocht ik niet van hem zeggen. Het fietsen onderkomen is gegaan, hebben we hem helemaal gevolgd natuurlijk. Wij speelden aan ontbijttafel. Opeens kwam er iemand met een paraplu en die was mevrouw Hex. Het was echt een half uur lang mevrouw Heks en meneer portemonnee. Ja. Die met elkaar een... een op, nou ja, geweldig nou, is jullie, jullie waren kortom in het theater bij Jozef van den Berg betoverd. Ja, ja, jullie ja, waren ja, gewoon ja, we betoverd. We hebben hem helemaal gevallen. Ja. En wat betekent de... het dan voor jullie als echte liefhebbers... Ja. dat hij zich op een gegeven moment terugtrok? Want je hebt die geschiedenis nou, waarschijnlijk gevonden. Ik vertellen. Ja. De wereld stort in elkaar. Toen ik hoorde dat hij... Uh, nou ja op een of andere manier weggegaan was ja. van alles wat van hem was. En ik ben meteen gaan uitzoeken waar hij toe was gegaan. En ik had zelf nog wel druk, want ik had een paar winkels hier in Amsterdam. Maar met de eerste gelegenheid ben ik hem op gaan zoeken... in die fietsen in onderkomen, zeg maar. Ja. En hem, dat was echt waar. Je bent gewoon gaan kijken, je bent gewoon ik, naartoe ja, gegaan. Ja, ik ben gaan kijken, maar het was alsof ik thuis kwam. Hij maakte meteen tomatensoep of iets. Die soep was de, vers de verschrikkelijkste soep. Die had het vergeten. Maar onbetaalbaar. Ik zou het nooit meer in het ambtshotel kunnen krijgen. Het is wel goed dat je over die soep begint, Ferdinand. Ik had ook toen ik voor het eerst weer naar Jozef ging... toen kwam ik terug bij mijn moeder en die vroeg natuurlijk hoe was het. En toen zei ik, ja, prima, hij houdt nog steeds van chocola. Het is toch leuk? Het is toch leuk dat eten zo belangrijk ja. is. Eten is heel belangrijk. En zo simpel. Kijk, ik mag ik nog even. Ik ja. heb nog een paar toch wel hele grappige dingetjes. Ja. Um, ze zeggen wel eens dat mensen die um, afwijken van de normale norm, zoals jullie vanavond ook over hebben gesproken, bijvoorbeeld iemand die enorm die gaat schreven, ja. dat ze de weg kwijt zijn, hè? Ja. Ik denk dat Jozef van de Berg de krankzinnigheid door had van de hele wereld. Hm. En dat hij daar een enorm offer gebracht heeft om zijn gezin, waar die vrezen vernield te verlaten, omdat hij de waarheid zag. Er is. Wij. Ja, wij. Er wordt wel eens gezegd, en daar heb ik ook met hem over gesproken. Als je de wijsheid hebt van Boeddha. De liefde van Christus, de humor van Hare Krishna en het mededogen van de Messia, dan ben je een beetje de materia. Dan heb je een beetje door wat er in de wereld gekomen is. <laughs> mag ik Lotte zeggen? Tuurlijk. Ja, ik, ik ben Ferdinand trouwens. Hé hey, Ferdinand. Hi. En uh, ja, nou ja. Oordeel maar eens over zo'n wijs. Hij was een wijs mens. Hmm. Maar, maar en... Ferdinand, je zei wel eerst. Mijn wereld stortte in. Ja, mijn wereld stortte in. En toen ben je hem dan... gaan, op... ik... gaan opzoeken. En kon je toen begrijpen de keuze die hij gemaakt had? <coughs> ik kon het niet alleen begrijpen. Ik heb hem gevolgd. <laughs> ja? Je bent hem regelmatig gaan opzoeken? Ja, nee, ik ben hem niet regelmatig gaan opzoeken. Oh. Ik ben daar gebleven. Een paar kilometer vandaan. De volgende dag ben ik weer gegaan. Ik heb goed met hem gesproken, goed aan hem geluisterd. En ik denk dat ik zelf alleen leef... Nou, nu een jaar of twaalf, veertien denk ik zo'n beetje. Ja. En dat ik uh, veel heb gehad aan zijn okay. hele simpele maar idee die mij erg raakten. Ja. Zo voel ik het ook. Kijk, de wereld, je, je kan er toch niet omheen. We leven toch in een, in een soort... Ik had een schillige gesticht, vloog over de koekoesmest. Ja, hij, hij dacht, ik vlieg er niet meer overheen, ja. ik ga erop zitten. Ja. Heel verstandig. En wat heb jij dan gedaan? Hoe, hoe leef jij dan? Ja, mijn le het is niet zo belangrijk. Oh. Ik vind het niet zo belangrijk. Ik, ik heb een hele een, een harmonie gevonden in mijn leven, en, anders dan andere mensen. Ja. Maar ik leef heel bijzonder uh, uh, prima. Maar hij is wel de aanzet geweest. Oké, okay, nou dat is toch... En mijn eer, ik moet heel eerlijk zijn, Lotte. Ja. Yeah. Mijn eerste idee van... Wat is dit nu, naar een fietsenhok? Was dat ik niet meer naar die voorstelling gaan. Ja. Maar het was maar een split second. Daarna dacht ik, wat een bijzondere man. de toekie. Ja. Ik ben mijn hele leven geïnteresseerd gebleven. Maar ik heb hem ook begrepen. Ik heb ook begrepen dat ik niet iedere week bij hem op de stoep moet staan. Daar heeft hij helemaal geen behoefte aan. Nee. Dat een goed gesprek. Ja. Allebei weten waar je staat. En dan ga je verder. Nou. Hij wil graag dat er mensen komen die het niet begrijpen. Mooi. Dat is wel, fijn, dat is wel bijzonder om te horen. Ja. Uh, Ferdinand, fijn dat je belt. Het is een van de... Ik ben helaas... heel wat kruisjes achter mijn leeftijd. Maar het is... Bij alle dingen die ik in mijn leven gezien heb. En ik heb de hele wereld rondgezworven. Het meest bijzondere mens. Wat ik ooit heb ontmoet en waar ik ooit er heb genoten. Ja. En voor mij is het een materia. Ik dank je. En ik wens ja. je nog een goede nacht. Ik wens jullie nog een hele goede nacht. Ja. Dank je wel, Ferdinand. Ik ga opzoeken waar je voorzitter zijn. Ik ga op de eerste rij zitten. Ja, er Met is geen partner. eerste rij, nee. maar je bent van harte welkom. <laughs> okay. In Amsterdam, je, te je, zien. je zit in Amsterdam. Ja. Dit weekend. Ferdinand, je ja. zit in Amsterdam? Toch? Ja. Ik ben in Amsterdam. Ja. Nou, Flotte, wanneer, wanneer is de eerste volgende voorstelling van Pleinvrees? We spelen vrijdag om vijf uur op de Nieuwmarkt. Pas even een gegeven opschrijven. Ja. Vrijdag vijf uur. Nieuwmarkt. Nieuwmarkt. En dan zaterdag om vijf uur op de Dam. En dan zondag om vijf uur op het Mercatorplein. Nou, die buurt ligt me minder, maar hmm. dus de nieuwmarkt en de damp vijf uur. Ja. ja. En het beste kan je gewoon, niet... je hoeft niet te dichtbij hem te gaan staan, hoor. Je kan gewoon een beetje afstand. Maar je moet je, moet, uh, je aanmelden door te bellen naar uh, uh, of je aan te melden bij omsk.nl. Ja. Omsk.nl. Dat is omsk.nl. Daar moet je je aanmelden. Um, want je hoeft namelijk geen kaartje te kopen. Dat is ook buitengewoon genereus van Omsk. Oh. Je hoeft, je moet, je, heb je een mobiele telefoon? Zeker. Nou, die heb je nodig. Je krijgt namelijk een code als je je hebt aangemeld. Dan moet je om vijf uur, als je een van die dagen daar, daar naartoe gaat naar die plein... Dan moet je om vijf uur bellen. Dan hoor je een stem die zegt, je moet nu je code intypen. En, dan, en die code heb je, heb je thuis gekregen, dus die moet je meenemen. Dan toets je je code in en dan word je doorverbonden. En dan ga je het verhaal horen. Dan een, hoor je iemand praten. Ja. Ik, vind het, ik vind het heel spannend. Ja, dat is het ook. Het is en ook ik ga heel spannend. En dat zo goed mogelijk allemaal nadoen. Ja. Mocht ik ergens vastlopen, dan bel ik wel even naar Radio 1. Ja, ja nou, goed. niet naar Radio 1, want dan worden ze <laughs> gek. Nee, bel nou. naar... Ja, wie is de, wie is de ja, zendercoördinator ook alweer? Ja. Ja, nee, bel dan even naar, naar Casaluna of, of stuur een mailtje naar Casaluna ja, ja, Nee, oké, okay, nee, maar het lukt me wel. Ja, ja. is goed zo. Dankjewel even Ferdinand. Even. Mooi verhaal. Dankjewel. Nou, en nog een prettige nacht. En, ja, ja. Uh, het was een voorrecht om die stem te horen, Dankjewel, je nou, Dankjewel, daad. Je ziet hoe ongelooflijk diep mensen geraakt kunnen worden... door wat de theater brengt. Dat, is, dat, is, dat, is, dat moet je toch ook ontroeren, denk ik, of, of raken? Ja, dat ontroert me, Ja. Het, ja. het is ook mooi... Ja, er was ook behoefte of zo bij hem ja. om geraakt nou ja. te worden. Maar nou, die zit bij veel mensen, denk ik. Ja. En wat, zo, wat ik heel mooi vind aan theater is dat het live is. Ja. En er zijn niet meer zo heel veel dingen live. <laughs> ja, want Nu zijn we live. Wij zijn live, ja. ja. En dat en, dat het... en live willen ze ook zeggen, we hadden het over zintuigen. Precies dat, dat het ja. vlees en bloed is. Dat, dat, dat het... het nu aan de hand is, dat je het kan aanraken. Ik deed auditie voor de regieopleiding... en dan moest je zo schrijven waarom je theater geweldig vindt. En toen schreef ik dat ik theater geweldig vond... omdat je altijd kan opstaan en iets terug kan zeggen. Dat je boel kan roepen, dat je weg kan lopen. Dat je bij wijze van spreken zelf het podium op kan lopen. Je bent erbij, terwijl het gebeurt. En ja, dat is waanzinnig. Hmm. Dat verhevigt ook je gevoel van leven. Van Ik ja. leef, ik besta. Ja. Ja. En, en ik denk wel dat er veel voorstellingen, veel theater is... ook wat een beetje doet alsof het film is... waardoor ja. je dus als toeschouwer in het donker zit. Ja. En, en ik denk dat het, dat, het, ja, dat het heel belangrijk is dat theater... juist die hier en nu met ja. z'n allen in dezelfde ruimte... in dezelfde ja. tijd, op hetzelfde moment... dat je dat moet gebruiken. Mooi. Dat is ook zo. Hè? Als je naar een van je voorstellingen gaat, dan heb je dat gevoel ook heel sterk. Ik bedoel, in pleinvrees is het ook zo dat je op het podium staat, deel uitmaakt ervan. Ja. Je maakt echt deel uit van die voorstelling. Dat is onmiskenbaar. Um, om, om tien voor twee, denk ik dat het een onmogelijke uh, Mission Impossible is om ook nog even Afrika te bezoeken. <laughs> <laughs> maar nu toch over live en zintuigen en ja. levendigheid gaat. Ja. Je hebt ook vier maanden vorig jaar in, in Kinshasa, de hoofdstad van Congo, gezeten. Ja. Ook dat is, nou, en, en trouwens je reist denk ik heel veel, maar ook dat is denk ik wel een beslissende of een belangrijke ervaring voor jou geweest. Absoluut. Ja, ja ik, ik dacht, of ik, ja, ik had heel erg het verlangen om langere tijd op een plek te zijn die ik niet kende, die mij onbekend was. Een plek die. Um, ja, die mij misschien ook wel onzeker maakte. Dat was het ook. Ik was vier maanden in, in Afrika, in Kinshasa. We waren aan het werk op straat, te midden van alles. En, um, en daar ervoer ik wat het is om, om niet thuis te zijn. Om niet... hm. Ik voel me eigenlijk altijd heel zeker. Ik, ben een, ik heb heel veel vertrouwen. Uh, ik ben niet zo snel bang. Ik heb altijd wel het gevoel dat ik weet wat ik moet doen. Maar daar had ik dat absoluut niet. En dat is ook heel goed om te ervaren. Dat was niet makkelijk. Um, en dat had ook wel te maken met dat er inderdaad zoveel om me heen gebeurde. En dat er zo'n... Ja. Ja, ik probeer het nu toch kort te doen. Ja, is... <laughs> Tot nog toe is het heel aardig gelukt om dat niet te hoeven. <laughs> maar nu... Ja, ja het sorry. was voor mij... Het was ongelooflijk bijzonder om daar te ja. zijn. En uh, juist ook omdat ik het niet kende, omdat ik het niet ja. wist, omdat ik even niet wist wie ik daar was, ja. wat, wat ik he, daar deed. Wat je dan de hele dag? Nou, hoe... we, hadden een, uh, ik, we hadden een, we noemden dat het open atelier, en dat was ergens op de hoek tussen een grote zandvlakte, wat ook een soort plein was eigenlijk, uh, en, um, en een benzinestation en allemaal wegen en busjes en mensen en markt en heel veel, een, een, een buitenwijk van Kinshasa in Gili. En daar hebben wij vier weken lang dat open atelier... we hebben het eerst opgezet en toen gerund. En dan hadden we dus... Uh, ik had repetities gewoon op straat. We hadden exposities, uh, we hadden gesprekken. Uh. Alles wat we deden werd eigenlijk iets. We merkten dat al toen we daar gingen schoonmaken of zo... dat alles een performance werd. Ja. Overal werd naar gekeken. Ik ging naar Kinshasa om, om naar kijken. mensen te kijken, ja, maar ja. ik werd bekeken. bekeken. Ja, dat koos je bewust voor. Je, ging ja. je, je positioneerde jezelf op, de, op, op een hoek van de straat. Ja. ja, ja. En, en, en het ging dus ook heel erg over eigenlijk hoe we naar elkaar keken. Uh, en hm. ik en wij Vreemden en dan, de dan mensen om, elkaar heen, ja. om ons heen. En, en ik ging daarheen met de vraag van... kan je kijken met de ogen van een ander kan je weten hoe iemand anders de wereld ervaart? Nou, dat sluit ook wel weer mooi aan bij het begin van ons gesprek... Ja. wat heel erg ging over hoe ervaar je de wereld? Hoe, hoe ben je aanwezig? En ik ervoer daar in ieder geval dat dat niet kan dat ik niet met de ogen van iemand anders, met het lijf van iemand anders... met de geschiedenis van een ander, de cultuur van een ander kan kijken. Dus dat ik nooit kan weten hoe iemand anders ziet, voelt, denkt, is, bestaat. Je kan wel pogingen doen om elkaar daarin te begrijpen. Je kan wel toenadering doen, maar je zal het nooit weten. En, en daarin ervoer ik ook het... He ja, een, echt een groot verschil in hoe ik in de wereld was... en hoe mensen daar om mij heen in de wereld waren. En dat had toch ook weer heel veel te maken met het collectief. En, en het individu dat ik ervan hou om naar iets te kijken... en dan neem ik afstand, dan schuif ik mijn stoel wat naar achter. Dat doe ik ook als regisseur. En dan, dan overzie ik, dat denk ik. Ik denk dat ik het kan overzien. En als ik daar scènes maakte op straat en stoelen neerzette dan wilde er nooit iemand naast mij zitten. Want iedereen wilde in de scène zijn. Gebeldig. Dus op het moment... Ik heb daar ook een aantal ja, beetje projecten die eigenlijk gingen over... een tribune die ik de hele tijd maar opbouwde, maar die leeg bleef. Omdat iedere scène die gebeurde... dus al het publiek was geen publiek, maar deelnemer. Het was niet een vanaf een afstand kijken, zodat je het goed kan zien... wat we hier graag doen, wat we in het theater ook doen. Maar het was eigenlijk de scène inrennen... en. Tastend en ruikend zien. Aanraken. Erin zijn. Er, snap, snap je? Deel ervan ja, zijn. Natuurlijk. En, en, dat dus, en dat is als we dan weer terugkomen bij het gesprek wat we eerder hadden. Ook bij Pleinvrees. Uh, ja, een grote bron van inspiratie geweest. Ja, om, om, om te ervaren dat je zo anders in de wereld kan zijn. Of om dat te zien. Dat is... Dat is... Ik, ik, ik refereer al aan een debat dat ik gisteren in de Schouwburg had... met een aantal uh, hardopdenkers, filosofen, socioloog. Willem Schinkel was daar. Um, Lisbeth Noordegraaf, filosofen. En Tom-Jan Meus als uh, politiek redacteur van NRC. Als de, de wereld um, steeds meer in de greep komt van wantrouwen... dan moet er iets tegenover gezet worden. En, en wij kwamen gisteren uit bij inlevingsvermogen. ja. Maar dan wil ik nog iets vertellen. Ja. <laughs> Inlevingsvermogen. Ja. Ja, we hadden een Als... scène in, in Kinshasa, hè, op straat. En er was Ados. En Ados is een grote, een grote Afrikaan. Een, echt een beetje een dikke man. Jong nog. En die, die ging op straat zitten. En die huilde dan, maar zachtjes. Ik zei, doe het zachtjes. Hoe zachter, hoe meer het opvalt. En, uh, of hoe, hoe verontrustender het is. En hij deed dat en we wisten allemaal niet wat er zou gaan gebeuren... hoe mensen daarop zouden reageren. En binnen een paar minuten stonden er 200 mannen om hem heen. En hij zei niks, hij zat daar alleen maar stil te huilen. En iedereen vertelde, eigenlijk samen hadden ze het verhaal gemaakt... wat er was gebeurd. En nou, we hebben die scène een aantal keer gedaan. En als ik dan naderhand mensen vroeg... Um, wat betekent het verdriet van hem voor jou dan zeiden ze, zijn verdriet is mijn verdriet. Dus het was niet eens inlevingsvermogen, ja. het was gelijk. Delen, ja. Het was al samen. Ja. Dus daar gaat nog iets aan vooraf. Maar ja... Nee, dat begrijp ik niet. Je, gaat nou, over. In, je, je, je leeft je in, dat ja. doen wij. ja. Je bent eerst om, om, om, niet samen en dan probeer je de ander is. te ja, begrijpen. Precies, ja. Dus het is een overbruggen van een kloof. Ja, ja. En daar was er eigenlijk het verdriet van de ander, is mijn verdriet. Dus ja. ons verdriet is gelijk. Ja, zo. Dat, dat is, is enorm, hè? En kan je dat meenemen hier naartoe? Nee, je kan je daar soms aan terugdenken. <lacht> <lacht> een ja. beetje meenemen. Ja. ja, ja en, en over dat inlevingsvermogen waren wij er ook nog niet uit hoor. Is het nou dat je dan dus bijna samenvalt... of dat er toch afstand blijft. en dus dat is Maar goed. Het is empathie, hè? Ja. Ja, nou ja, nou, ja, dat is mooi. Nou, dit was me wel een gesprek, zeg. Ik denk dat het samenvallen misschien niet hoeft... maar de poging nee. om... Ja. die is volgens mij heel belangrijk. Ja. De, de, toch de toenadering doen... ondanks het feit dat je beseft dat je verschillend bent. Ja. Zoals je dat ook met je vriend doet... of je kinderen... Of... Ja. Ja, ik denk dat dat, dat, dat heel zorgvuldig balanceren is. Op, dat het een heel delicaat evenwicht is. Tussen wie je zelf bent en waar je naar de ander toe gaat. Dat dat, maar dat ja. dat, dat, dat het evenwicht zo mooi is Ja, dat is heel spannend. Ja. Ja. Nou, we hebben ook gebalanceerd. Ik ja. dank je wel, Lotte van den Berg. Dank je wel, Alex. Um, volgens mij ben jij echt een dochter van je vader. <laughs> en twee, um, je ontroert me. Dank je wel. Dank je wel. Zometeen. Dit is de nacht van de EO. Start klaar. Um, en morgen is er weer een dag. En dan heeft Klaas Drupsteen als gast Jan van der Zanden. En dat is de producer van de nieuwe NCV-televisieserie, De Geheimen van Barslet. Die begint over een paar dagen. Um, dus het vooruitblikken. Dat gaat over de mysterieuze gebeurtenissen in een klein dorpje. Ja, ook in een klein dorpje kan veel gebeuren. Dus dat is televisie, daar gaan we het morgen over hebben. Zometeen dus de EO. Dit hele gesprek vindt u ook op de website van radio1.nl. Um, een pleinvrees is in Amsterdam te zien bij Omsk. Nou ja, ik wens u eigenlijk nog een hele goede nacht. Slaap lekker. Alle goed.